11 uur Herman Vriend met het NOS-journaal. De AIVD spreekt tegen dat de dienst de wet overtreedt. Volgens NRC Handelsblad breekt de AIVD in op de computers van internetfora... waarbij de gegevens van alle gebruikers van die fora worden afgetapt. Deskundigen zeggen in de krant dat de dienst er hiermee veel te ver gaat... omdat ook de gegevens worden verzameld van onschuldige gebruikers. In een verklaring benadrukt de AIVD dat de wet de mogelijkheid biedt om computers te hacken. De dienst zegt computers af te tappen bij het onderzoek naar terroristische dreigingen. In Schotland is een politiehelikopter neergestort op een café in Glasgow. Volgens de BBC zijn zeker drie mensen bij de crash gedood. Of dat de inzittenden van de helikopter zijn is nog niet duidelijk. Zeker 32 mensen zijn met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Er zitten nog mensen vast in de pub, maar de politie vindt het niet veilig genoeg om het gebouw binnen te gaan ongeluk gebeurde gisteravond rond half elf plaatselijke tijd. Er waren op dat moment ongeveer 120 mensen in de pub. De FNV verwacht duizenden deelnemers op een manifestatie in Utrecht tegen het kabinetsbeleid. De actiedag Koopkracht en Echte Banen eindigt met een mars door Utrecht die even na half twee begint. De FNV-bonden gaan het nieuwe cao-seizoen in met een looneis van 3%. procent. Op de manifestatie ageert de FNV tegen de bezuinigingen en komt de vakcentrale op voor de belangen van flexwerkers. Het CBR heeft extra beveiligers neergezet... voor de ingang van de vestigingen in Amsterdam en Rijswijk. Binnen zijn camera's opgehangen. Aanleiding is een uit de hand gelopen ruzie... tussen twee rijschoolhouders eind oktober. De twee raakten slaags voor het CBR-gebouw in Rijswijk. Volgens de Telegraaf werd een van hen later aangehouden... met een vuurwapen in zijn bezit. Omdat de man zowel in Rijswijk als in Amsterdam werkt worden beide locaties nu beveiligd. Het weer. Wisselend bewolkt met wolken en wat zon. Verder vallen verspreid nog wat buien. Vanmiddag wordt de kans op een bui wat kleiner. Het wordt 7 tot 10 graden. Morgen is het bewolkt en soms valt wat regen of motregen. En vanaf volgende week wordt het kouder. Dit was het NOS Journaal. ANWB nou, Verkeersinformatie. Alleen een bericht van de spoorwegen. Want tussen Roosendaal en Essen in België... rijden geen treinen. De oorzaak is een kapotte trein. En de vertraging is meer dan een uur. Ik kijk veel tv, maar wel wanneer het mij uitkomt. Uitzending gemist op mijn tv, dat lijkt me wel wat. Maar welke tv heeft dat? Bij World hebben we beste selectie. Daarmee ziet u meteen welke tv het meest geschikt is voor uw wensen. Kies er een met een hoger score op gebruikskomfort. Deze tv's beschikken over Smart TV en extra apps. Zoals een Philips 40-inch Smart TV. Nu tijdelijk met 200 euro voordeel. Slechts 499 euro. Beste selectie, beste service. In kassa, een gratis proefpakket met bamboesokken, scheermesjes of onderbroeken van de firma Coorlux is toch niet gratis. Wat dan te doen? En erfelijke aandoeningen bij rashonden zorgen voor hoge dierenartsrekeningen. Wie moet dat betalen? De eigenaar of de fokker? En Sinterklaas testgedichten op bestelling. Vanavond in kassa 5 over 7 bij de Vara op Nederland 1. Dit is Radio 1. Tros, Kamerbreed. Presentatie, Kees Boonman en Margriet Vromans. Goedemorgen. Kees Boonman zit in Londen, die horen we straks. Ik heb hier in Hilversum twee gasten aan tafel. vicepremier en PvdA-minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Lodewijk Asscher. Goedemorgen. Goedemorgen. En christen leider Arie Slop. Goedemorgen. Goedemorgen. We gaan het straks onder meer hebben over uw nieuwe wet werk en zekerheid, meneer Ascher, Met daarin nieuwe regels voor ontslag, voor WW, voor flexibel werk. Na deze uitzending gaat u rechtstreeks door naar de FNV-demonstratie in de jaarbeurs in Utrecht. Wordt u daar met gejuich ontvangen of moet u daar het hol van de leeuw binnen? Het zal er een beetje tussenin zitten. Ja. Gejuich lijkt mij, lijkt mij niet, maar er nou, is dus afgelopen week natuurlijk veel gebeurd... Uh, bij het aanpakken van schijnconstructies... het verbeteren van de positie van flexwerkers... wat FNV is heel erg aanspreekt. Maar ze hebben ook zorgen. En dat zijn zorgen die ik ook heb. Over werkgelegenheid, over koopkracht... Dus uh, die zorgen zullen ze vast ook aan het kabinet willen overbrengen. En u gaat daar uw maatregelen nog eens een keer nader toelichten waarschijnlijk? Nou ja, ik, ik wil wel, uh, mensen. als mensen boos op je zijn en komen demonstreren... dan moet je dat gesprek altijd opzoeken. Toch een beetje rol van de leeuw dan. Met u, meneer Slob, gaan we het hebben over de participatiesamenleving. Wat moeten we daaronder verstaan? Dat wilt u nou wel eens weten van dit kabinet? Gaan we het zo over hebben. Maar nog even dit, u bent van huis uit uh, historicus. We vieren vandaag 200 jaar Koninkrijk... Er zijn gisteren drie mooie nieuwe biografieën eh, verschenen over de koningen Willem I, Willem II en Willem III. En nou blijkt dat wij de grondwet te danken hebben aan de herenliefde en aan de chantage daarover. Dat lijkt me voor een historicus heel brisant. Nou, het, ik bedoel, de interesse voor de boeken is toegenomen. Ik bedoel, ik wil ze inderdaad heel graag hebben. Ze overstijgen een beetje het budget voor het Sinterklaas cadeau. Maar uh, ik zou zal ze aan Ik alle drie te hebben natuurlijk. Nou, eigenlijk wel. Ja, ik wil ze alle drie hebben. En uh, dit is inderdaad wel een heel scèlant uh, onderdeel... van de biografie die naar buiten is uh, gekomen. Ik heb begrepen dat degene die het allemaal uitgezocht heeft... nog geazeld heeft of hij het erin zou opnemen... omdat hij het jammer zou vinden als alleen daar de aandacht maar op gericht zou zijn. En zo zie je maar weer. Meteen ja. pikken we dit eruit. Maar hij is een echte historicus... Want, uh, als dit de historische feiten zijn, dan moeten ze ook vermeld worden. Oké. Okay. Zoals gezegd, in Londen zit Kees Boman. De Europese Liberalen en Democraten houden daar hun verkiezingscongres... met het oog op de Europese verkiezingen van volgend jaar. In die ALDE-fractie zitten twee Nederlandse partijen, VVD en D66. En bij Kees in de studio in Londen is Alexander Pechtold... politiek leider en fractievoorzitter in de Tweede Kamer van D66. Kees, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Jullie gaan het zo over Europa hebben, maar eerst even pakken we de... Kranten erbij en jij hebt de Engelse kranten erbij. Ja, uiteraard hier de Engelse kranten. Nou, in veel kranten staat er natuurlijk het dramatische nieuws van een helikopter die op een café in Glasgow is neergestort met uh, nog onbekend aantal slachtoffers. Dat je van uh, uh, aspirine eventueel dementie kan voorkomen, lees ik in de Daily Express. Uh, maar we pakken daar één verhaal uit. Uh, uit één van de kranten. Ja, over de NSE. lees je natuurlijk ook veel. En daar staat vandaag, heb ik begrepen... ook in de Nederlandse kranten iets, meneer Pechtold. Uh, uh, wordt het tijd tot actie? Of moet het parlement uh, even afwachten? Want hier is er ook veel gedoe over. Ook op het congres. Nee, ik vind dat de tijd van afwachten nu al voorbij is. Uh, uh, ik denk dat het zaak is dat we nu goed gaan verkennen... of onze Nederlandse diensten gewerkt hebben binnen de wet... Uh, en alleen al die zoektocht moet plaatsvinden... wat mij betreft binnen een enquête, wat D66 betreft. Want dan kan je ook onder Ede alle betrokkenen horen. Ja, Dus wat zegt u, de NNC, Daar bedoelen we natuurlijk wat de geheime diensten doen. En dan bedoelen we natuurlijk wat de AIVD en de MIVD doen. Wat vindt u dus dat er dan gewoon nu moet worden afgesproken in de Kamer? Een parlementaire enquête. Dat is de enige manier om ervoor te zorgen... dat we dit kunnen reconstrueren, maar ook de lessen kunnen leren. Daar zijn enquêtes voor om te zorgen dat onze wetgeving...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 Maar in Engeland zijn er geloof ik zo'n 2700 bankiers... die hun neus ophalen voor minder dan een miljoen pond per jaar. En vanmorgen was ik even bij de supermarkt. En daar zie ik dat je een bonnetje kan invullen... om mee te helpen aan de voedselbank. Wat klopt hier niet? In dit alles, land. alles klopt hier niet. En daarom moeten we niet alleen in dit land... maar ook in Nederland zorgen dat we dat Europees aanpakken. Uh, ik moet zeggen dat ik minister Dijsselbloem de goede weg op vind gaan door te zeggen, uh, we moeten dat ook in Nederland, moeten we daarin voorop lopen. Jammer is dat de coalitie het er nog niet helemaal over eens is, nee, want, want je ziet Seilstra vervolgens weer de andere kant op hangen. Ja, de VVD wil eigenlijk iets anders, en Dijsselbloem zegt, 20% bonus uh, bovenop je jaarlijkse salaris, dat is het maximum. Ja, en ik snap sowieso dat hele woord bonus al niet. Bonus lijkt mij iets uitzonderlijks wat je krijgt voor een uitzonderlijke prestatie in de bankwereld. en dat snappen ze dus echt inderdaad nog niet. Lijkt het steeds meer iets te zijn wat je als een soort vastgegeven moet krijgen, zelfs als je wand prestatie heb geleverd. Is dit uh, iets dat die bankiers uh, zo... Uh graaierig zijn, en vooral hier in Engeland, wat uh, de agressie tegen de politieke klasse juist versterkt? Dat denk ik. En ik denk dat politici ook steeds minder het gevoel hebben, wij moeten voor die bankiers opkomen. Hè. Vroeger zei je, dan, zei je dan netjes van, luister eens, dit is iets wat, uh, hè, wat de privésector aangaat. Maar ik, langzamerhand als de bankiers het zelf niet kunnen, dan vind ik dat we in Nederland en binnen Europa dat zelf moeten regelen. Praat zo verder, Margriet. Ja, we pakken toch ook eventjes het krantenbericht op, want uh, ik ben hier met... Uh, Arie Slob en Lodewijk Ascher in de studio in Hilversum. Even het krantenbericht wat Kees zojuist meldde uit Engeland. Um, uh, nieuwe onthullingen vanuit de NEC. In de NEC van vandaag staat ook een verhaal. Geheime notulen van overleg tussen de AIVD... dat is de Nederlandse inlichtingendienst en de NEC gelekt. En er zou uitleg gevraagd worden van minister Plasterk. Nou, we hebben zojuist Pechteld horen zeggen... ik wil een parlementaire enquête. Meneer Slob, deelt u zijn zorgen? Jazeker. Uh, onze woordvoerder Gert-Jan Segers... heeft zelf ook al uh, aangegeven dat dit uh, op een van... TRA 2 gaat lijken. Uh, van tra, u weet in het verleden opsporingsmethodes van de recherche onderzocht. Uh, waar ook uh, duidelijk werd dat men toch buiten de grenzen van de wet was uh, terechtgekomen. Uh, ik vind dat hier een gelijksoortige situatie wel uh, aan de orde is. Niet om direct al uh, de AIVD zeg maar, te veroordelen en aan te geven dat ze zijn fout geweest. Maar we moeten heel erg goed gaan kijken of de methodes die worden toegepast ook nog wel. Passen zeg maar, de technische ontwikkelingen ook binnen wat de wetgeving aan mogelijkheden biedt. Dus wat ons betreft is hier ook wel uh, denk ik aanleiding om uh, het uh, parlementaire enquête-middel in te gaan brengen. Ja en uh, uh, minister Plasterk lijkt hierbij ook onder vuur te liggen. Uh, uh, hij heeft tot nu toe steeds gezegd alles is binnen de grenzen van de wet gebeurd. Wat vindt u eigenlijk erger als het inderdaad binnen de uh, grenzen van de wet is gebeurd... en hij wist het niet wat er verder is gebeurd... of als hij het wel wist. Nou, Ik denk dat we nu eerst gewoon aan hem ook moeten vragen... Van, uh, wat is hier aan de hand en kunt u uh, ook verantwoorden... wat hier gebeurt hè? als de informatie van de NRC uh, klopt. Er staan zelfs ook uh, documenten afgedrukt uh, in de krant... heb ik vanochtend ja. uh, gezien. Dus er is, hij zal zich inderdaad nu moeten gaan uh, verantwoorden. En uh, in bredere zin, ook met alles wat we vanuit Amerika nu uh, weten... waar we terecht ook verontwaardigd over zijn... als we horen wat er gebeurd is, vind ik het wel zaak... dat wij ook onze verantwoordelijkheid nemen... en het parlementaire enquête inzetten om ook te bezien... of onze eigen inlichtingendiensten zich ook binnen de kaders van de wet houden. En als die wet niet meer toe, toepasselijk is, zeg maar toepasbaar is... met betrekking tot technische ontwikkelingen die er zijn... want die gaan natuurlijk heel erg uh, hard... Ja. Nou, dan zullen we daar ook natuurlijk onze conclusies uit moeten trekken. Ja, meneer Asscher, we hebben het wel over uw partijgenoot, minister Plasterk. Vindt u het zorgelijk? De, de, het beeld van uh, privacy waar we allemaal zeer aan hechten... en de massale schendingen daarvan, is zorgelijk. Ja. En ik begrijp heel goed dat als er uh, dingen naar buiten komen over Nederland... dat het parlement dan uh, het naadje van de kous wil weten. lijkt me ook terecht. Ja, maar de positie van uw collega-minister hierin... Nou, die geeft aan dat uh, volgens hem alles is gebeurd binnen de grens van de wet. Artikel 24 van de wet op de inlichting en veiligheidsdiensten. Ja, en uit deze geheime notule zou blijken dat dat niet het geval is Ja, nou, ik denk dat hij uh, zich prima kan gaan verdedigen in het parlement. Dat hij alleen maar blij zal zijn als hij dat in een debat kan doen uh, met de Kamer. En dan zullen de feiten moeten spreken. Oké. Okay. Ander nieuws, ook nog uit de Nederlandse kranten. Um, in Trouw staat een groot stuk over het probleem met de vluchtkerk in Amsterdam. Dat is na een jaar nog altijd niet opgelost. We hebben het dan over een grote groep uitgeprocedeerde asielzoekers. Het gaat over ongeveer 200 mensen. Die, die zwerven min of meer van opvang naar opvang. Hebben ze gisteravond het aanbod gekregen van de Amsterdamse burgemeester van der Laan om voor een half jaar in een voormalige gevangenis te zitten. Dat wilden ze eigenlijk liever niet. Die mensen hebben ook detentieervaringen. Dat is geen fijne herinnering natuurlijk. Ze zijn uitgeprocedeerd. Ze moeten het land uit, maar het lukt al een jaar niet. Is dit nou een onoplosbaar probleem geworden, meneer Slob? Nou, het is inderdaad een probleem wat heel erg schrijnend is. Mensen die het land uit moeten, maar het land niet uit kunnen. En uh, die dan soms letterlijk uh, op straat uh, terechtkomen. Ik vind dat in Amsterdam uh, wel op een hele goede manier daarmee wordt omgegaan. Complimenten ook voor burgemeester Van der Laan, die gisteren tot volgens mij uh, diep in de, in de avond uh, ook nog met hen in gesprek is uh, geweest. Onze ja. eigen woordvoerder voor de Wind was daar uh, ook bij. En ik heb begrepen dat een deel van de mensen uiteindelijk heeft gezegd... oké, okay, wij gaan naar dat oude huis van bewaring, 75 mensen. En er zijn ook een groot aantal, meer dan 80, die hebben aangegeven. Wij kiezen voor individuele opvang. Dus men zoekt wel in deze grote problematiek... Ja. Die, die niet zomaar 1, 2, 3 ook op te lossen is... omdat men niet zomaar terug kan, maar eigenlijk wel weg moet... Naar, naar praktische oplossingen. Ja, maar goed, het is natuurlijk uiteindelijk geen oplossing, meneer Aschel. Ik kan me ook voorstellen, u was wethouder in Amsterdam... dan zit je er bovenop natuurlijk. Nu zit u een beetje vanaf een afstand te kijken. Dat, dat lijkt me moeilijk voor u, of niet? Nou ja, wat je vooral ziet is uh, het beleid wat wel gesteund wordt... is dat mensen op een gegeven moment ook terug moeten. Maar er komen altijd mensen tussen wal en schip. En uh, dat zie je in Amsterdam bij uitstek. En dat levert hele schrijnende situaties op. Dus ik ben juist heel blij dat uh, burgemeester Van der Laan... maar ook staatssecretaris Fred Teven uh, elkaar hebben gevonden... en gezegd, oké, okay, deze oplossing mag. Maar het is nog, natuurlijk nog steeds, maar tijdelijk. Jazeker, maar het is een half jaar uh, fatsoenlijke opvang... voor een, uh, voor een groep die, uh, die kwetsbaar is. Uh, je kunt altijd, Alles is tijdelijk, ja. uh, maar ik oh ja. vind het heel knap. En ik heb ook de indruk dat uh, burgemeester Van der Laan... door zijn persoonlijke betrokkenheid, ook weer gisteravond daar naartoe dat hij de zaak vlot heeft ja, getrokken. Maar ja, je zou ook kunnen zeggen, deze groep is zo problematisch... of ze hebben geen papieren en kunnen daardoor niet terug... of ze mogen niet terug naar het land waar ze vandaan komen... omdat dat land ze niet accepteert. Je zou ook kunnen zeggen, nou, waar hebben we het over deze 200 mensen? Gunzen-generaal, pardon. Althans, voor deze groep. Jawel, maar het gaat er hier niet over het gunnen. Het gaat erover dat er achter iedere groep altijd weer een andere groep staat. En ja, dat nee, je, maar ik, ik kan me ook dat voorstellen ook, dat... Dat je ook het moet realiseren dat de grenzen van het recht... en de uitspraak van de rechter, die moeten betekenis hebben. Want het is altijd onrechtvaardig weer voor een volgende... die daar dan geen gebruik van kan maken. Het levert hele ingewikkelde dilemma's op. Binnen zo'n groep zie je ook weer enorme verschillen... tussen mm -hmm. mensen die kwetsbaar zijn en dat eigenlijk juist niet zijn... Uh, ik vind het ook terecht dat de opvang is aangeboden... aan die mensen die hebben meegewerkt en zich ook bekend hebben gemaakt... toen het probleem een jaar geleden zich manifesteerde. En ik ben heel blij als Amsterdammer, maar ook als lid van het kabinet... Dat er nu voor een groot deel van die groep een fatsoenlijke oplossing is. Maar het is een tijdelijke oplossing. En nogmaals, een pardon. En dan alleen voor deze groep. Zou dat een mogelijkheid zijn, meneer Sloot? Nou, ja, het speelt natuurlijk in nog een aantal steden ook. Hè. Daarna hebben we natuurlijk ook met deze problematiek te maken. Ik vind wel, als gewoon iedere keer opnieuw blijkt... dat bepaalde mensen echt niet terug kunnen. Ook ja. al zouden ze volgens de regelgeving wel moeten. Dat we dan een situatie hebben, dat je moet zeggen. dit moeten we op een andere manier gaan oplossen. En die andere manier zou zijn? Dat zij dan wel gewoon in ons land mogen blijven. Maar dan vreek ze natuurlijk wel een beetje. Als ik kijk naar de huidige coalitie, dat met name staatssecretaris. Steven daar natuurlijk veel uh, uh, nou ja, onverbitterlijker zeg maar, in zit... dan uh, de coalitiegenoten van hem, uh, van de Partij van de Arbeid. Ja. En dat probleem, dat zien we ook bij strafbestelling illegaliteit... zijn nog wat van dat soort onderwerpen te noemen. Uh, daar is heel moeilijk doorheen te komen. Ja, van u zou het mogen, maar meneer Arsje, het kan niet. Hè? Want u zit in een kabinet met een strenge staatssecretaris Steven. Nou, Ik denk dat het op, wel op zijn plek was geweest... als de heer Slob niet alleen Van der Laan had gecomplimenteerd... maar ook Fred Steven... Die... Uh, ja, als we hier allemaal heeft... complimenten gaan uitdelen vanmorgen. Dan, nee, maar uh... die heeft wel bewilligd in deze oplossing die er nu is uh, voor deze groep. Uh, dat werd eerder niet voor mogelijk gehouden. En dat vind ik ook belangrijk. Ja, uh, dus maar goed, moet... over een half jaar zitten we hier weer. Want dat... dan is die half... dat half jaar is dan afgelopen. En, uh, ja. Dat, dat dan kun je nooit opgelost. uitsluiten. Maar uh, er is aan een hele ingewikkelde schijnende situatie... vooralsnog een einde gemaakt. Met medewerking van Amsterdam en van het kabinet. En zelfs als je zegt, van nou, geef deze groep een pardon... Dan heeft slop gelijk, dan zijn er weer meer groepen. Dit blijft in het vreemdelingenbeleid altijd schrijnend. Ja. En de kunst is dan om te blijven kijken naar de mensen waar het over gaat. En dat gebeurt hier dus ook. Ja, nou, gelukkig zitten ze in elk geval voor een half jaar warm, want het wordt weer kouder. We laten het hierbij wat de kranten betreft. Tros Radio 1. Gaan we terug naar Londen, waar Kees Boman praat met Alexander Pechtot. Ja meneer Pechtelt, we zijn hier omdat er een uh, congres is met het oog op de Europese verkiezingen van de liberale en democratische partijen. Uh, in die uh, Europese fractie uh, zit zowel de VVD als D66. Het is eigenlijk één partij met één manifest, wat hier wordt afgesproken. Met gezamenlijke ideeën, met gezamenlijke plannen. Ik zie u ook uh, rondschouwen met de VVD'ers uh, in alle genoegelijkheid. Uh, waarom gaat u niet fuseren met de VVV? Dat maakt het, uh, VVD? Dat maakt de VVD toch straks voor de kiezer een stuk eenvoudiger. Nou, Dat vraagt u aan andere partijen die in Nederland samenwerken... in ook soms bijzondere verbanden... Uh, ook niet. Nee. Uh, het zijn partijen die samenwerken. En liberalen en democraten vinden elkaar in Europa. Het Europees parlement werkt zo dat alleen wanneer je uh, met andere partijen samenwerkt, dus een substantieel aantal zetels daar hebt, dat je ook dingen voor elkaar kan krijgen. Hè? Dat is ook de reden waarom je nu Wilders aan Mechtig ziet pogen om andere partijen... Uh, in zijn verhaal te krijgen. Want anders maak je niks voor elkaar. Krijg je geen voorzitterschappen. Krijg je geen rapporteurschappen. Kortom zit je daar, maar kan je niks. Ja, maar je probeert hier wel één visie naar buiten uit te stralen. En dat is wel een visie die D66 dan onderschrijft. En ook de VVD. Terwijl je in eigen land probeert te onderscheiden. Zeker. Uh, en soms ben je het ook eens. En ik ben heel blij dat we in Europa samenwerken onder de bezielende leiding van Guy Verhofstadt. Een ja, echt Europeaan. Een echt Europeaan. En deze voelt zich in die fractie zeer wel thuis. En ik merk soms dat het bij de VVD een beetje schuurt. Maar als ze hun Europese koers, die ze vanuit het verleden en vanuit het liberalisme toch ook zouden moeten voelen, weer weten te hervinden richting de verkiezingen van mei, dan voelt ook de VVD zich er weer helemaal thuis. Nou ja, we weten wat de VVD vindt van Kieferhofstad. Dat hebben we een paar weken geleden op deze plek, of liever gezegd niet op deze plek, maar wel in troskamerbreed gehoord van Mark Verheijen. Uh, gevaarlijker dan uh, rechtsextremisten. Hij heeft er excuses voor aangeboden. Maar het uh, staat wel in de boeken uh, als een gedachte... Uh, nu wordt hier gekeken of Kiefer Hofstad de frontrunner... zeg maar de grote kandidaat voor de commissie zou zijn... van de liberale partijen. En nu heb ik ook begrepen dat de VVD... s'nachts in alle hotelgangen probeert mensen te overtuigen... misschien een andere kandidaat te zoeken. Ik heb dat niet gemerkt of ik loop op de verkeerde hotel. Dat denk ik wel, ja. Uh, nee, ik merk dat toch ook de VVD inziet... dat we een aantal belangrijke uh, Europeanen hebben. Kiefer Hofstad, is wat mij betreft degene die we als nummer één neerzetten. Maar je ziet ook... dat ...dat we met mensen als Nelly Kroes, Olly Reen, uh, en Finn... Uh, ...goede figuren op het Europese veld hebben. Maar wat mij betreft is het onomstotelijk uh, Guy Verhofstadt... Uh, ...die gisteren ook weer een prachtige speech hield... ...waar ik ook vele VVD'ers om heb zien klappen. Uh, ja. En waarin hij duidelijk sprak over het Europa... ...wat, uh, wat zorgt dat mensen ingesloten worden... ...dat mensen kansen geeft uh, wat liberale en democratische een gedachte verder brengt. Ja, maar dat Europa wat u bepleit... dat is een Europa wat de burger zo langzamerhand afschuwelijk vindt. Nou ja, daar merkte je bijvoorbeeld de leider van de Lib Dems, de liberaal-democraten hier in het Verenigd Koninkrijk, Nick en Die had daar, vond ik, echt ook een enthousiasmerend verhaal. Die zei, wij moeten niet alleen tegen populisten en tegen extremisme ageren. We zullen dat eigen verhaal van transparant, democratisch Europa... wat banen schept, wat staat voor vrijheid... wat staat voor veiligheid, wat staat voor welvaart... dat moeten we verdedigen. En dat betekent ook dat er de komende maanden... voor pro-Europese partijen als D66 een opdracht ligt. Je kan niet alleen zeggen, de anderen zien het fout... je moet dat eigen verhaal, die waarde van Europa... die moet je uh, verdedigen. Ja, wat u er niet bij zegt, is dat Nick Klek... een uh, heel overtuigend verhaal hield... namelijk dat er vrijheid uh, van beweging moet zijn binnen Europa. Vrijheid van reizen, maar dat je niet de vrijheid moet stimuleren om ook uh, gebruik te maken van alle welvaartsregelingen... sociale uitkeringen in de ziekenhuizen, hè, uh, uh, freedom of movement... maar niet uh, betekent dat freedom to claim... Nee, het eiland... Dat onderschrijft u eigenlijk? Nee, het ik is hier... Nee, daar heb je het alweer. Dat is... Nee, maar kijk, dat, ja? is, dat is zelfs binnen een politieke partij... laat staan richting een, een, een, een Europese fractie... waar heel veel partijen in samenwerken. Uh, maar waar D66 zich eigenlijk het meest thuis voelt, omdat het hmm. ook echt het, het, het hart van die fractie voelt. Ja, maar dit is wel een heel cruciaal punt namelijk. Zeker, en daarom hebben we vandaag En dat ook... is wat de burger ook wil horen. Ja. Al die Roemenen, die Bulgaren, of, of, of erger nog mensen uit Noord-Afrika, of ja. uit het Midden-Oosten, ja, ze... willen ze allemaal hier niet hebben. De, de, de, de Engelse premier Cameron gaat allemaal stappen verder. Overigens minister Asscher is ook bezig om te kijken... Zullen we zo zeker of dat, horen. Of, of, of we niet meer bij toetredende landen kritisch moeten zijn. Luister eens, we moeten met Europa ook, ook realistisch zijn. Europa is niet iets van doe maar mee en dan kan je uit al die Europese potten mee, uh, mee gebruiken. Ja, nee. waar ligt uw grens? Voor mij ligt de grens bij rechtsstatelijke zaken. Dus ik wil geen tweedeling. Ik wil geen twee uh, uh, uh, trap Europa. Als je een land meedoet. Hè, we hebben Corazza. Nee, maar wacht even. Twee trap Europa, maar we hebben het nu over mensen. Hè. Twee ja. trap mensen worden er nu voorgesteld. Namelijk de mensen die hier zitten, die hier wonen binnen de, uh, binnen de Europese Unie van 28 landen. Nou, die mogen wel vrij bewegen, maar ook daarbinnen moeten we onderscheid ja. maken wie gebruik maakt van uitkeringen en welvaartsregelingen. Roemenen, Bulgaren, dat wordt als een grote vrees gezien. Uh, waar staat u in deze? Uh, ik sta voor de vrijheid van personen. Dat en, vind ik, en, en, en ook dat de vrijheid een... om gebruik te maken van al die voorzieningen die we uit het belastinggeld uh, voor onszelf geregeld u, u hebben. formuleert het enigszins tendentieus, maar als u ermee bedoelt te zeggen... dat als je onderdeel uitmaakt van de, van de Unie... dat je dan ook de rechten en plichten van de Unie omarmt... dan wil ik daar geen tweedeling in. Als een land deelneemt, dan hebben we het vrij verkeer van personen. En al die zaken die zorgen dat onze welvaart zo goed is. Die zorgen dat Europa banen leeft. Die zorgen dat het probleem waar we het zojuist over hadden... de banken, het klimaat... Uh, Vluchtelingenstromen, dat die Europees met een bijna 500 miljoen mensen worden geregeld, afgestemd. En daar liggen waarden onder die voor mij niet onderhandelbaar zijn. slot die migratiediscussie, waar ook Asje uh, een standpunt over heeft, komt dat eigenlijk in de kern niet gewoon voort uit de angst voor die rechtse uh, partijen die ontzettend populair zijn bij de bevolking? Zeker. En daar is angst een slechte raadgever. En D66 kent die angst niet, want wat mij betreft confronteren we dus, ze gewoon dus met de Dus iemand als je uh, die Doet dat eigenlijk ook het angst? Denkt nee, ik denk, u. nee, ik denk dat als je onderdeel uitmaakt van een coalitie met de VVD, de VVD kent die angst altijd iets meer, maar ik vind dat als je daar uh, een gezonde poging doet om te kijken of we met die Oost-Europese uh, Oost landen uh, tot een manier kunnen komen dat ze meedoen in de Unie, dat ze zorgen dat ze ook banen, en wij ook banen in andere landen krijgen... dus dat we dat vrije verkeer hebben. Maar bijvoorbeeld dat er nu ook in Duitsland... vind ik ook zo'n verworvenheid, het minimumloon... waardoor ook dat soort zaken weer rechtgetrokken worden. Dat is allemaal Europa, Europese druk op dit soort processen. En daar hebben we nog een lange weg te gaan... en een prachtige campagne richting 25 mei... waar pro 66 tegenover andere partijen staat... Ja. Ja, ja. oké. Okay. Nou, dank u wel. U gaat uh, zo weer naar dat congres toe. Uh, Margriet. Kees, en... Pechtelt, waren dat, vanuit Londen. Inmiddels zijn wij weer terug hier in Hilversum. Arie Slob zit bij mij aan tafel en Lodewijk Asscher. Meneer Asscher, u werd zojuist al eventjes uh, genoemd. Uh, uh, u zou uw plannen niet uit uh, angst laten voortkomen, zei Pechtelt zojuist... maar uit een gezonde poging om een en ander te reguleren. Toch, uh, per 1 januari gaan de grenzen open... voor arbeidsmigranten uit Bulgarije en Roemenië. En u was daar eerder wel heel erg bezorgd over. U zei toen, het is code oranje. Bent u inderdaad nog steeds zo bezorgd? Ja, die zorg komt gewoon voort uit wat je in de Nederlandse praktijk ziet. De mensen die als vrachtwagenchauffeur werken. of die in de bouw werken, het schildersbedrijf. die ervaren op dit moment. wat het betekent dat er een hele grote groep mensen hier naartoe kan komen. Die komen uit een land met een veel lager welvaartsniveau. En die dus, en dan moet je die mensen niet verwijten. bereid zijn om te werken tegen voorwaarden. die we in Nederland niet gewend zijn. Mm -hmm. Dat zet de boel onder druk. En dan zijn er werkgevers die daaraan meewerken, die met handige schijnconstructies zorgen dat ze kunnen betalen... onder de afgesproken lonen of met, zonder premies af te dragen. En dat zorgt echt voor een ontwrichting in sommige sectoren... van wat je in Nederland wil. Ja, dat betekent en dan nou wilt dat... u daar ook iets tegen ondernemen. Maar dan is het toch een beetje wonderlijk... dat u dan het plan van de Britse premier Cameron... wat uh, vorige week werd uh, gelanceerd, dat u dat interessant noemt, want dat, is, uh, ja, dat gaat eigenlijk uit van uitsluiting van mensen. Nee, Cameron heeft gezegd, als landen toetreden... dan zou je uh, dat eigenlijk moeten doen als ze op een welvaartsniveau zitten... wat niet te ver van Nederland af is. Dus dat gaat over nieuwe toetredende landen. Ja, maar... In Bulgarije is het minimumloon 200 euro per maand. In Nederland ligt dat gelukkig een heel stuk hoger. Maar dan maak je toch dat betekent... onderscheid tussen Europese landen onderling? Nee, voordat nieuwe landen zouden toetreden, mag je die vraag best stellen. Als landen zijn toegetreden, zegt Cameron ook... Dan heb je de gelijke rechten. Maar die gelijke rechten, daar, daarmee ben je er nog niet. Uh, wat ik heel graag wil is in Nederland... dat we kunnen afdwingen dat mensen hetzelfde betaald worden. Mm -hmm. Dat is beter voor die mensen. Dat is ook beter voor Nederlandse werkzoekenden... die anders geen schijn van kans hebben. En het is ook beter voor de nette Nederlandse bedrijven... de goede werkgevers... die het wel volgens de regels willen doen. Nou, bijvoorbeeld... als, je dat, als je dat niet overeind houdt... dan tast je het hele sociale stelsel in Nederland aan... en dan ga je uiteindelijk met z'n allen... dat is het Europa van de markt naar een, een veel lager minimumloon... Ja, nou, als je dan bijvoorbeeld kijkt naar Oostenrijk... dat had de meeste arbeidsmigranten ja. uh, van de Europese Unie. Uh, die hebben vanaf 2011 een hele strenge wet ingesteld. Ook draconische straffen voor wie die wetten zou overtreden. Ik geloof duizend tot 20.000 euro per werknemer. En, en zelfs een verdubbeling als er een herhaling zou plaatsvinden. Als werknemers onder de vastgestelde minimumloon zouden worden betaald. Dat heeft daar gewerkt. Dat zou u toch ook gewoon kunnen doen? Zeker. Ik heb deze week uh, de Kamer een brief gestuurd... Uh, plan aanpak schijnconstructies, daar een wet in aangekondigd... die ervoor zorgt dat niemand zich meer kan verschuilen achter die constructies. Niet kan zeggen, nee, ik was het niet, maar een onderaannemer of een tussenpersoon. De opdrachtgever wordt aansprakelijk voor het loon dat betaald wordt bij hem op de werkplek. En dat kan tot boetes leiden van 12.000 euro per werknemer. Heel hard, heel streng, met extra inspectie. Maar ook met afspraken met de goede werkgevers en de goede werknemers... om het zelf te gaan controleren. En dan nog ben je er niet. Dan nog zullen we ook op Europees niveau een verandering nodig hebben. Dus ik zoek bondgenoten bij de andere landen die dit probleem zien. De nieuwe Duitse coalitie ziet eindelijk ook dit probleem. Nu daar ook een grote coalitie is van sociaaldemocraten en christendemocraten. Want het moet veranderen. Ik ben voor Europa, maar niet voor een Europa dat eigenlijk... Uh, ons allemaal naar, naar, naar het putje brengt... En met een heel ander sociaal niveau... dan we in Nederland hebben verworven. Ja, meneer Slob, uw partij is altijd eurocritisch... als ik het zo mag noemen. Uh, zijn dit de problemen die u voorziet? Nou ja, ik vind wel dat minister Asscher... hier een hele goede aanpak heeft... omdat hij niet, zeg maar... zoals we eigenlijk tot een beetje horen praten... vanuit de ideeën en idealen spreekt... maar ook de harde werkelijkheid, ook als het om, om, om Nederlandse werknemers gaat... ook daarin betrekt en, en probeert te zoeken naar een oplossing van... we hebben inderdaad elkaar in Europa wel nodig, er komen ook landen bij. Wel nodig, zeg je. Ja, zeker. Ja. Ja, er zijn onderwerpen Klinkt een beetje zunig. We... Ja, maar wij zijn zegt. inderdaad af en toe wat zuinig als het om Europa gaat... in die zin dat we heel goed beseffen dat er onderwerpen zijn... waar we moeten samenwerken. Maar er zijn ook een aantal onderwerpen... waar we ook onze nationale soevereiniteit hoog houden. Als ChristenUnie zijn wij bijvoorbeeld in het Europees Parlement... Uh, betrokken bij de ECR... Yeah. <laughs> De, de, de conservatieven. Dus de, de partij van Cameron zeg maar, zit bij, in, onze, in onze fractie in Europa. Ze waren hier ook een paar weken geleden in, in Amsterdam op uitnodiging van de ChristenUnie en hebben daar ook gesproken over dit soort vragen. Ja. Hoe kom je daar met elkaar uit? Dus samenwerken waar het kan, dus u, ja, En nu staat dan ook zeg maar, de oplossing zoals Cameron die zich voorstelt voor. Nou, In ieder geval wel proberen te zoeken naar wegen om uh, inderdaad ook wel recht te doen aan de landen die toetreden. Op een bepaald moment is daar een keuze in gemaakt. Er zijn ook keuzes gemaakt die wij niet gesteund hebben, maar dan heeft de meerderheid wel besloten ze mogen toetreden, dan hebben ze natuurlijk ook de rechten die daarbij horen, maar heel goed met elkaar opletten dat het niet tot, tot ongewenste situaties lijkt, die uiteindelijk ook die samenwerking weer onder druk zullen gaan zetten. Ja, maar goed, je zou ook kunnen zeggen, onderscheid maken tussen landen van Europa, dat is een ondermijning van de Europese regels, en dus ook een ondermijning van de solidariteit die we met elkaar hebben afgesproken. Nou, daarom kun je ook beter met elkaar heel goed nadenken op het moment dat landen toe willen treden. Uh, helaas zie je dat dat soms veel te makkelijk en te snel gebeurd is, dat hebben we ook bij de eurozone gezien. Hè, denk aan de hele discussie over Griekenland. Je ja, had ik... natuurlijk nooit toe mogen treden tot de eurozone is wel gebeurd. En ik als... zie u knikken trouwens even tussendoor, meneer Arsje. Dat vindt u ook? Bijvoorbeeld een land als Griekenland had nooit mogen toetreden? Nou, ik denk dat we dat zo langzamerhand met z'n allen wel vinden. Uh, maar ik maak... het belangrijke onderscheid is... als mensen toegetreden zijn, hebben ze gelijke rechten... Maar dat betekent nog niet dat je dan klaar bent. Je moet wel kijken wat er in de praktijk gebeurt. Ja, maar goed, en wat da, je da, nu daar merkt is wat we zojuist ook zeggen. De tweedeling, de tweetrapmensen. Zoals Kees en Pechtelt dat zojuist noemden. Nee, maar tweetrapmensen ontstaan er op het moment dat je, dat je de ogen sluit. Voor de ontwrichtende aspecten van uh, arbeidsmigratie. Uh, met een totaal ander welvaartsniveau. Dan zie je gewoon in de Nederlandse praktijk. Aan de onderkant van onze arbeidsmarkt. Hele segmenten die, ja, die dat niet meer overeind kunnen houden. Ik, ik zou er zeer tegen zijn om uh, leden van de Europese Unie... landen die lid zijn, anders te behandelen dan andere landen. Maar ik vind dat ook die andere landen oog moeten hebben... voor de problemen die nu ontstaan. Europa is niet af. Je kunt niet zeggen vrij verkeer is onze religie... En verder willen we daar niet over praten. En dat is wel een beetje de houding van de Europese Commissie. Mm -hmm. Die vindt het ongemakkelijk. Die houdt er niet zo van die kritiek. Maar we zullen verder moeten. Uh, wil je Europa succesvol zich verder laten ontwikkelen... dan moet je naar een hoger sociaal niveau... in plaats van naar een lager sociaal niveau. U gaat er binnenkort over praten met uw Europese collega's. 9 december geloof ik. Wat wordt daar specifiek uw inbreng? Nou, 9 december staat één zeggen? hele belangrijke richtlijn op de agenda... die we er tot nu toe niet door hebben gekregen. Ik ben uh, een paar weken geleden naar Parijs gegaan... om met mijn Franse collega daar afspraken over te maken. Dat is de handhavingsrichtlijn. Die zorgt ervoor dat je grensoverschrijdend boetes kan innen. Die zorgt ervoor dat je grensoverschrijdend mensen aansprakelijk kan stellen... als ze de arbeidsregels overtreden. Een aantal landen, waaronder Engeland vreemd genoeg... verzet zich hevig tegen die richtlijn. Ik wil heel graag dat die erdoor komt. Want dat maakt onze aanpak veel kansrijker... Mensen kunnen nu gewoon nog wegglippen door zich in een ander land te vestigen. Mm -hmm. En wie spreekt u daar dan vooral op aan? Uh, wat je hier ziet is de. Want, blok... Ik bedoel, zijn dat dan werkgevers die u aanspreekt of zijn dat landen die u aanspreekt? Het zijn landen. Uh, je ziet dat een aantal. Maar het zijn Oost... uiteindelijk de werkgevers die het doen. Het zijn werkgevers die het doen, de verkeerde werkgevers. Hè. Gelukkig in de Nederlandse werkgevers hebben zich achter onze harde aanpak van schijnconstructies geschaard. Dat is een belangrijk compliment voor de Nederlandse goede werkgevers. Maar een aantal landen is bang dat het vrij verkeer aantast. Die zien het ook. Als, nou ja, als, een, als een soort uh, religie waar je niet aan mag komen. Een aantal andere landen die is bang dat het hun handelsbelangen gaat. Maar ik heb de indruk dat met de nieuwe ontwikkelingen in Duitsland... met het feit dat Frankrijk zich nu hier heel actief in opstelt... dat we zover moeten kunnen komen dat die richtlijn er wel komt... Dan ben je er nog niet. Nee, maar u heeft er hoop, ja. hoop op. U ook, meneer Slob. Of, uh, nou, ik hoop wel dat dit soort gesprekken... Uh, die inderdaad ook Europees moeten worden gevoerd... dat die wel zorgen dat we daarin verder met elkaar gaan komen. En, uh, maar dat we ook onze eigen burgers... want uh, die vrachtwagenchauffeur, dat is een heel mooi voorbeeld, denk ik. Uh, de mensen die in de bouw werken. Ja, dat we die ook beschermen en zorgen... dat die ook gewoon in Nederland een boterham kunnen verdienen. En dat ja. die niet op een ongewenste manier verdrongen worden. Ja. Da daar hebben wij ook een primaire verantwoordelijkheid voor. Oké. Okay. Daarmee is het drie minuten over half twaalf geworden. U luistert naar Breed. We hebben als gasten aan tafel Partij van de Arbeid, vicepremier en minister Lodewijk Asscher. En ChristenUnie-leider in de Tweede Kamer, Arie Slop. Meneer Asscher, u heeft gisteren de wet Werk en Zekerheid... naar de Tweede Kamer gestuurd. U noemde die wet in de persconferentie... een kleine stap voor de macro-economen... maar een grote stap voor de gewone mensen. En toen had ik ineens een beetje Neil Armstrong voor ogen. Ik vond wel een mooie uitspraak, de eerste man op de maan. Maar was het inderdaad zo'n enorme operatie... en zo'n enorme vooruitgang ook? Nou ja, Ervaarde u het zo? Het echt. daar zijn hele bittere strijden over gestreden... in de politiek. En het is eigenlijk al 60 jaar... Is het niet gelukt om dat te veranderen? En ik heb dat antwoord gegeven, omdat er altijd mensen zijn die kijken vanuit een macro-economisch model, een planbureau model. En ja volgens die modellen, hoe minder bescherming, hoe meer werkgelegenheid. Die zeggen altijd harder, dieper, enzovoort. En dan is het maar een hele kleine stap. Maar waar het mij om gaat, is bijvoorbeeld in dat ontslagrecht. Op dit moment mensen met een laag inkomen worden bijna allemaal ontslagen via het UWV. Mm -hmm. En die krijgen nul euro ontslagvergoeding mee. Mensen aan de bovenkant gaan via de rechter. En die krijgen vaak een gouden handdruk. Of een zilveren handdruk mee. In het nieuwe ontslagrecht krijgt iedereen een vergoeding die ontslagen wordt. Ja. Ongeacht bij wat voor bedrijf je werkt. Dat is dus een verbetering in het leven van heel veel werknemers die bezorgd daarover zijn. Ja, ik wil, en ik niet wil een graag... hele grote stap als je kijkt in de macro-economische modellen. Maar nee. wel, en het is volgens mij onze verantwoordelijkheid... om in de werkelijkheid dingen te verbeteren. Niet alleen te kijken naar de modellen. Voor het leven van de gewone mensen vindt u het een enorme vooruitgang. Dus u heeft daar uw voetstap, zoals Neil Armstrong dat in dat nou, omdat deed... op het, de maan heeft u uw voetstap in het arbeidsrecht gezet. Omdat het op dit moment oneerlijk is verdeeld. Omdat het op dit moment er echt van afhangt of je pech hebt of geluk of je een vergoeding meekrijgt en je wil dat mensen beschermd zijn... Maar je wil ook, dat is de andere kant van het verhaal, dat een werkgever die er niks aan kan doen, die klem komt te zitten, niet een eindeloze juridische procedure tegemoet ja. ziet. Dus het wordt ook eenvoudiger en goedkoper. Ja, politiek zal deze wet ook waarschijnlijk geen problemen opleveren. Want uh, het is voortgekomen uit het Sociaal Akkoord. Uh, de, de, de coalitiepartijen staan erachter. Ook een deel van de oppositie staat erachter. En uh, werkgevers en werknemers hebben het ook omarmd. U noemde het ook het kloppend hart uit het Sociaal Akkoord. Uh, maar de Raad van State, die advies heeft uitgebracht over dit. Het wetsvoorstel die twijfelt toch of het gaat lukken. Die voorspelt zelfs dat sommige onderdelen in uw wet contraproductief zullen werken. Dat lijkt me wel een waarschuwing. Zeker, die waarschuwing heb ik me ook uh, aangetrokken. Dus we hebben de wet op een aantal punten ook verbeterd... naar aanleiding van het advies van de Raad van State. Daar, daar is zo'n orgaan ook voor om je te wijzen op risico's. En ik denk dat het belangrijkste is niet uh, of we allemaal de wet zelf mooi vinden... maar hoe die in de praktijk gaat werken. Ja, nou dat is ook waar de Raad van State aan twijfelt. Die zegt deze wet is wel een stap in de goede richting. Maar we twijfelen of dit wetsvoorstel... een voldoende substantiële bijdrage zal leveren naar de... Omslag naar werkzekerheid, want daar was het allemaal om begonnen. Ja, maar daar zie je is, weer... is dit ook kritiek waar u, waar u last van heeft? Nou, dat vind ik een voorbeeld van, goh, het is maar een kleine stap. Uh, we hebben er heel lang over gesproken met elkaar. En als je nou ziet dat de werkgevers van Nederland en de vakbonden zeggen... ja, dit gaat werken. Als je nou ziet dat er gisteren positief werd gereageerd... met kant kanttekeningen door de SP, door het CDA, door de VVD... Uh, dan, dan hebben we uh, balans gevonden in de veranderingen die mensen kunnen meemaken. Daarom wordt het gefaseerd ingevoerd. Niet in de crisistijd, maar rustig stap voor stap. De ja, nou een deel uh, de wel in de crisistijd. Hè? Nee, vanaf 1 januari 2016 wordt pas de WW afgebouwd. En in 2019 zit je pas op het nieuwe niveau. Dus dat gaat op een hele verstandige manier. Dan kun je altijd vanuit de studeerkamer zeggen... goh, grote stappen snel thuis. Ik kijk naar wat mensen nu thuis zich afvragen. Hun bescherming blijft overeind. Hm. Maar we gaan wel naar de 21ste eeuw. beetje zure kritiek eigenlijk van de Raad van State... Absoluut niet. Ik ga geen recensies geven over de Raad van State. Adviseurs adviseren, maar het is onze verantwoordelijkheid... als regering, samen met de Kamer, om wel uh, veranderingen door te voeren... die de samenleving ook meemaakt. Ja. Die mensen begrijpen, die op de werkplek, op de bedrijven... Uh, in de praktijk iets gaan opleveren voor mensen. Die werkzekerheid opleveren, maar die ook gaan zorgen... dat mensen sneller van baan durven te veranderen. Ja, meneer Slob, bent u helemaal tevreden over deze nieuwe wet? Althans, het wetsvoorstel. Nou, het is een, een, een, een, inderdaad een onderwerp waar we de afgelopen jaren... ongelooflijk veel strijd over hebben geleefd. Ik moet zelf nog even terugdenken aan de tijd van Balken en de Vier... toen wij ook regeringspartij waren en het CDA met minister Donner... toen in de voorste linies enorme grote stappen wilde zetten. Zijn echo klinkt nog een klein beetje door volgens mij op dit moment. U bent nu ook nog wel een beetje regeringspartij, hè? Nee, ik ben geen regeringspartij, nou, ja. maar we kijken wel naar wetgeving... of dat voor het land ook goed is. En dan vind ik de rechtsbescherming van werknemers erg belangrijk. We snappen wel dat die veranderde arbeidsmarkt... dat, dat je dat niet meer allemaal zo kan houden zoals het is. Maar dat moet wel heel zorgvuldig gebeuren. Dus als er erg veel kritiek is dat het niet, niet ver genoeg gaat, dan, dan beschouw ik dat eigenlijk wel als een compliment richting werknemers. Van, er wordt echt wel om jullie gedacht. Uh, met name oudere werknemers ook die uh, als het gaat om... Uh, de transitievergoedingen die ze krijgen... ook veel hogere percentages kunnen gaan krijgen. Ja, vanaf 50 jaar is dat ietsje meer. Hè? Ja, dat vind ik een goede zaak. De vraag is natuurlijk wel of de letters van de wet... zeg maar in de praktijk ook altijd zo zullen gaan werken als het bedoeld is. Want ja. altijd zie je dat men weer toch weer omwegen gaat zoeken. Ik bedoel, als je dan die gouden handdruk is afgeschaft... en dan worden transitievergoedingen gegeven... maar dat gebeurt na twee jaar, heb ik begrepen. Ja, wat gaat er dan na één jaar en elf maanden bijvoorbeeld gebeuren? Hè? Zullen ja. dan de mensen er, eruit gewerkt worden... om het maar even wat plat te zeggen... Uh, uh, de bescherming van de flexwerkers vind ik in principe ook wel goed. Aan de andere kant zie ik in de praktijk... Uh, dat op het moment dat dus, uh, nu kan het drie keer, uh, de derde keer gepasseerd is... dan staan de jongeren op straat. Gaat ja. dat dan nu na twee keer gebeuren? Ja, ook dat is iets waar de Raad van State zorgen over heeft. Die zegt die regels van die flexwerkers worden maar ten dele versoepeld. En de Raad van State is bang dat hun positie juist slechter wordt. En ook dat werkgevers minder bereid zijn om mensen in dienst te nemen.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 om iemand dat vaste contract aan te bieden. Nou, Hij hoeft dan daarvan zeg je, ja, sorry, nee, maar, maar ik wil nee, maar, u toch even confronteren met die kritiek. Daarvan die kritiek heb ik begrepen. staten juist niet, want werkgevers zijn minder bereid om mensen in dienst te nemen. En die kritiek wil ik graag weer leggen, want ik had hem uh, net ook begrepen... toen u het uh, voorlegt. Die uh, werkgever hoeven geen transitievergoeding te betalen... als ze zo'n werknemer na twee jaar in vaste dienst nemen. Op dit moment kunnen ze mensen vaak nog via de draaiduur... even drie maanden eruit en dan weer door. Uh, dat is straks niet meer mogelijk, want daar zal zes maanden tussen moeten zitten investeringen die ze doen in hun werknemer, in scholing en in opleiding... kunnen ze aftrekken van de verplichte vergoeding. Dus maar, dat betekent dat je als werkgever, als je in iemand investeert... bespaar je daar later mee kosten en je hebt er natuurlijk wat aan. Ja. Want mensen gaan hun werk beter Toch heel doen. Toch nou, heel even, want hier bijvoorbeeld bij de omroep... werken heel veel mensen op een flexcontract. Die worden, drie jaar mogen ze werken, daarna moeten ze drie maanden uit... en dan mogen ze weer opnieuw werken. Heel veel van bijvoorbeeld mijn collega's denken van... nou, nou, nou lig ik er dus na twee jaar uit... Ja, maar dat wat, wordt dus veel makkelijker gemaakt dan. Nee, maar wat nodig is... is dat veel meer mensen dan een normaal vast contact krijgen. Zodat ze ook weer wat door kunnen bouwen. Dat ze misschien een keer een huis kunnen kopen. Dat er perspectief ja, maar ontstaat. maar dat krijgen ze dus En dat niet. wordt aantrekkelijker. Ja, zeker wel. Omdat voor de werkgever is het nu spannend eng... om iemand in vaste dienst te nemen. Want als je onverhoopt aan iemand af moet... is het een lange en dure en ongewisse procedure. Straks heb je die transitievergoeding. Je weet van tevoren waar je aan toe bent... Ja. Uh, investeringen in de werknemers, mag je daar weer van aftrekken. Dus het risico wordt veel kleiner om mensen in vaste dienst te nemen. En ja. ze zullen, uh, die medewerkers, ja, daar wordt ook in geïnvesteerd. Je kunt niet je hele personeelsbestand de hele tijd wisselen. Dus ook voor een werkgever wordt het weer aantrekkelijker om... inderdaad, in de huidige situatie is het veel makkelijker... om mensen permanent in de flex te houden. Maar, maar dat de, is niet fijn voor de mensen. Maar de vraag is natuurlijk, ah, of, de vraag is natuurlijk wel of... of... Deze argumenten die deugen wel, natuurlijk. Het is niet maar plezierig. Maar dat is in de praktijk ook zo. Precies. Uitwerkt, ik zie is het ook bij vraag. mijn eigen kinderen en hun leeftijdsgenoten. Dat zijn allemaal jongeren die de arbeidsmarkt nu opgaan als ze een kans krijgen. Maar niemand met een vaste verbintenis. Dus allemaal met flexcontracten. Dat vinden ze niet fijn, want als ze inderdaad een huis willen kopen of iets anders willen, dan, ja, dan wordt er gevraagd: van ja, mogen we even uw arbeidscontract zien? En dan kunnen ze gelijk alweer naar de uitgang. Uh, dus voor hen is het inderdaad plezierig als ze vast werk kunnen krijgen. Maar als werkgevers uh, dan hen na twee jaar uh, al op straat gaan zetten... omdat ze toch het niet aandurven is. wat we wel graag zouden willen... dat ze een vast contract krijgen, ja, dan we, bereiken we het tegenovergestelde. Dus dit is wat mij betreft wel een punt... wat, wat echt heel zorgvuldig ook, ook uh, bewaakt zou moeten worden. Want als we het tegenovergestelde bereiken ja. van wat we willen bereiken... dan zijn we natuurlijk nog verder van huis. Dat heeft u ook aangekomen uit... gisteren, meneer je uh, dat u dat zou gaan monitoren. Hè? Zeker, want ik ben het helemaal met u eens, en met Slop dat het ook moet gaan werken. Maar wat je merkt in deze discussie... we komen uit een periode van 20, misschien wel 30 jaar... alder maar flexibiliseren. En we zijn helemaal geconditioneerd geraakt... dat het ook altijd maar door zou moeten gaan. En dat werkgevers nooit iets anders zouden willen. En ja, in zo'n discussie, als dat je uitgangspunt is... dan kan je het dus niet veranderen. En ik denk, de Nederlandse samenleving heeft daar genoeg van. We willen juist voor onze kinderen, voor de jongeren van nu... dat ze ook weer wat kunnen opbouwen, dat ze wel kunnen meedoen. Het contrast van de kleiner wordende groep met een vast contract... en de enorme groep met helemaal geen contracten, nul uren... is te groot geworden. In heel Europa zie je een tegenbeweging ontstaan. Mm. Nogmaals, Duitsland ook meer bescherming voor flexwerkers. En u vertrouwt dus we gaan erop betreft... dat de werkgevers ook inderdaad... mensen in vaste dienst willen gaan nemen... omdat het ontslagrecht makkelijker is gemaakt. De werkgevers hebben ervoor getekend... maar ik vind dat we met z'n allen net zo lang door moeten gaan... tot we deze trend van doorgeslagen flex hebben gekeerd. Ja. En als het met deze maatregel niet werkt... dan zullen we met het parlement... andere maatregelen moeten bedenken... maar uiteindelijk mensen moeten in hun werk ook een beetje perspectief en een beetje zekerheid krijgen. Ja, maar ik denk dat ook is... aan de positie van het MKB, hè? want dat is natuurlijk ook een hele lastige. Die kleine bedrijfjes, die, die, die hebben ook niet zoveel marges om dingen te kunnen doen. Uh, dat, dat is ook wat mij betreft nog wel een onderwerp waar we in de Kamer... als deze wet uh, straks aan de orde zal komen met elkaar over moeten gaan En dan doet u uh, met name op de transitievergoeding, neem ik transitievergoeding aan. Transitievergoeding ook, ja. Die valt voor kleine bedrijven, valt die gunstig uit. Hè? Bedrijven met minder dan 25 werknemers worden uitgezonderd... van een deel van de transitievergoeding. En uh, ja, als het bedrijf er uh, tot ontslag overgaat... vanwege bedrijfseconomische redenen... dan wordt de vergoeding op nul gesteld. Ja, we houden wel rekening met... Dus dan met... staan er wel mensen zonder geld op straat. We houden wel rekening met wat bedrijven kunnen dragen. Um, want we vinden het eigenlijk het allerbelangrijkste... dat MKB-bedrijven weer mensen durven aan te nemen. En vandaar dat zij er ook enorm belang bij hebben... om nou eens eindelijk een eenvoudige procedure te krijgen. Die ja. niet zo lang duurt. Ja. MKB-bedrijven hebben nog meer dan grote ondernemers... de angst en de zorg als je van iemand af moet... Uh, onverhoopt wat een enorme ellenlange juridische en kostbare procedure dat met zich meebrengt. Het is niet dat ze hun mensen zonder geld op straat willen zetten. Het is dat ze onzekerheid niet willen. Ja. Daar komt nu een einde aan. Goed, maar die zorgen over dat MKB, dat gaat u, zich, dat gaat u nog wel uiten, meneer Sloot. Nou, dat is zeker in, een onderwerp in, waar, in waar de Kamer over ja, zullen ja. moeten spreken. En, en de en, positie en de... van jongeren rond flex, uh, maar ook ouderen die met flex contracten te maken hebben. Ja. Dus nog, er valt nog heel wat te spreken ja, over deze wet. Daar hebben we het nog helemaal niet over gehad. Tot slot, heel even kort. De opbouw van de WW, die wordt uh, veel minder. De duur van de WW ook, wordt afgebouwd van 38 maanden naar twee jaar, 24 maanden. <coughs> sorry. Allemaal met het doel om mensen sneller weer naar werk te krijgen, natuurlijk. Maar als dat werk er nou gewoon niet is, meneer Arsje. Nou, daarom is het ook belangrijk dat het gefaseerd invoert. Pas vanaf 2019 heb je die volledige nieuwe WW. Maar belangrijker nog dan de, dan de verzekering en de uitkering, is wat we hebben afgesproken met werkgevers en werknemers: wat er in de tussentijd moet gebeuren. Er moet een systeem gebouwd worden. Het is er in sommige sectoren al, waarbij er veel eerder wordt gekeken: kunnen we iemand omscholen? is er een bedrijf in onze sector dat wel iemand nodig heeft? Is er een bedrijf in een andere sector... waar we iemand geschikt voor kunnen maken door omscholen? Je ziet bijvoorbeeld in de grafische industrie... de drukkerijen, die hebben enorm last van teruglopende werkgelegenheid. Die hebben dat georganiseerd. En heel veel mensen zijn daardoor niet in de uitkering gekomen... maar ergens anders onder dak. De toekomstige arbeidsmarkt van Nederland zal... Uh, erop gebaseerd moeten zijn dat de economie om ons heen snel verandert... en veel meer in moeten zetten op mensen op tijd omscholen en bijscholen... zodat ze helemaal niet in de WW terecht hoeven te komen. Ja. En als het dan moet, zo kort mogelijk. Ja, is het niet een beetje cynisch trouwens om uh, nu te gaan praten... over de inperking van de WW, ook wel dat is dan wel op termijn... maar dat dan toch op te nemen in een wet die u werk en zekerheid noemt? Want dat is wel een wet waar het parlement straks... in zijn geheel mee akkoord zal moeten gaan. Ook als het dit element daaruit niet bevalt. Nee, omdat het ook in de toekomst zo is dat door te werken... krijg je ook toegang tot de werknemersverzekering. Tot de sociale zekerheid. Dat is een heel groot goed. Uh, en dat wordt gewaarborgd in deze wet. En door het op deze manier vorm te geven... kunnen we dat ook in de verre toekomst met z'n allen nog betalen. Dat is natuurlijk wel... Uh, we willen mensen aan het werk. En je wil de mensen die de pech hebben uh, omdat het tegen zit... om zonder werk te komen, beschermen hun inkomen. Ja. Beide dingen zorgen we voor in deze wet. Gerustgesteld, meneer Slop, U kijkt toch nog steeds een klein beetje cynisch. Nou, die WW-plannen. <laughs> uh, er waren natuurlijk ook stemmen in de afgelopen maanden... om, om dat nog meer, meer te gaan versnellen. En dat nu ook al gelijk al in deze periode doen. En daar zijn we inderdaad voor gaan liggen. Want als mensen zo snel vanuit een WW-uitkering... in de bijstand terechtkomen, in een tijd dat je niet aan het werk kan komen, al wil je het nog zo graag. En de meeste mensen willen graag aan het werk. Ik heb van de week ook weer met een aantal werkzoekenden in Nijkerk gesproken. Die mensen willen niets liever dan eigenlijk weer aan de slag meedoen. meedoen. Die sturen zeven brieven in de week, iedere week weer opnieuw. Ze krijgen niet eens antwoord. Uh, uh, dat is gewoon een verschrikkelijke situatie. Dus dat we die mensen ondersteunen... om zo snel mogelijk ook weer op de arbeidsmarkt te komen, dat is mooi. Uh, maar als er geen werk is en je komt dan in de bijstand terecht... en je, je hebt een, een koopwoning die je niet kwijt kan... je hebt kinderen die gaan studeren... waar dat ook allemaal minder wordt als het gaat om inkomsten... Dan raak je in de problemen. Dus daar moeten we goed op letten. Ik denk wel dat deze wet ervoor zal gaan zorgen. Als het gaat om dat derde jaar, mogen de afspraken worden gemaakt tussen werkgevers en werknemers. Dat er wel weer een, een, uh, veel meer tijd zal worden genomen om de co afspraken te gaan uh, maken. Want dat zullen de ja. vakbonden, denk ik, zwaar gaan inbrengen. En uh, proberen daar dan toch nog wel voor hun werknemers uh, ja. voorzieningen voor te treffen. Over die WW, dat is zo dus goed om straks in Utrecht wel een en ander te horen krijgen nog, meneer Arsje. Nou ja, die WW, dat is dus vanaf 2016. De komende twee jaar staan in het teken van een crisisaanpak. Uh, met steun van, uh, van de ChristenUnie... hebben we ondanks de bezuinigingen... 600 miljoen kunnen reserveren... om mensen van werk naar werk te helpen. Ja. Om juist in die lastige tijd ook weer leerwerkbanen te creëren... voor jongeren die anders geen kans hebben. Dus de komende twee jaar is alles wat blijft gericht... op mensen aan het werk krijgen en aan het werk houden. En maar je moet mannen. wel uh, door blijven kijken... wat hebben we in de 21e eeuw voor arbeidsmarkt nodig. En daarom, die wetgeving voordat die uh, in werking treedt... kost altijd veel tijd. Dus je kunt dat niet uitstellen... Ik komende twee jaar zijn crisisaanpak, maar we maken het land wel klaar voor een fatsoenlijke arbeidsmarkt in deze eeuw. Meedoen, daar hadden we het over. Meneer Slob, uh, u heeft deze week een debat aangevraagd met het kabinet over dat meedoen, wat ook wel de participatiesamenleving wordt genoemd. Uh, u wilde weten wat er nou eigenlijk mee bedoeld wordt. Wat, wat bedoelt u ermee, participatiesamenleving? Nou, ja, u weet dat onze koning in de troonrede het woord uh, voor het eerst in de mond heeft genomen. He? Daar heeft het kabinet uh, voor uh, gezorgd dat dat in de troonrede tekst uh, stond. Het is een, op zich wel een mooi woord, maar het is wel heel abstract. Het is ook niet nieuw, hè, want het is, uh, ik geloof dat zelfs oud-premier Kok heeft het al genoemd. Ja, het is weer wat opgepoetst, uh, maar het is wat mij betreft wel een heel wezenlijk woord. Omdat in deze tijd, waar we hebben net over de arbeidsmarkt gehad zoveel uh, zaken aan het veranderen zijn. Ook de verhoudingen tussen overheid en samenleving aan het veranderen zijn. Het wel van belang is dat je met elkaar heel goed scherp hebt van wat kunnen we voor elkaar betekenen. Dus u wilt eigenlijk een definitie hebben? Ja, want ik merk dat nadat het woord gelanceerd is, het is nu binnen drie maanden ook woord van het jaar geworden. Hè. Het staat bij wijze van in de dikke van dalen, maar er staat nog niet een een duidige definitie achter. Hoe zou dat, u het definiëren? Nou, even nog als het gaat om de coalitie en de regering. Ik merk dat de Partij van de Arbeid heel duidelijk zegt van nee, die verzorgingstaat, hè, dat heeft de voorzitter Spekman ook gezegd, uh, nee, die is er nog steeds. En niet zo dat we nu de verzorgingstaat helemaal afschaffen. Ik hoor VVD'ers vooral zeggen, ja, zelfredzaamheid. En dan heb ik de indruk dat ze het vooral hebben over de mensen die aan de goede kant van de streep geboren zijn. Um, uh, ik vind het belangrijk dat we met elkaar proberen, breed, dus niet één politieke partij, maar als politiek, invullingen te geven aan dit woord. Ook in het kader van de grote de decentralisaties die eraan gaan komen... de jeugdwet, participatiewet... Uh, uh, waar we met elkaar over spreken. Dat zijn allemaal de taken die het Rijk nu nog doen... maar die straks ja. allemaal in ja. handen van de gemeente komen? Want het mag niet zo wezen dat de overheid... allerlei taken over de schutting gooit. De Rijksoverheid naar de gemeentelijke overheid toe. U ziet al hoe gespannen dat is op dit moment. Hè? Hele discussies met de VNG ook op dit moment. En dat we niet met elkaar heel eenduidig formuleren... hier staan wij als overheid voor... Dit verwachten we van de samenleving. En daar ondersteunen we de samenleving ook okay? in. Mm. Bijvoorbeeld als het gaat om de inzet van vrijwilligers. U bent eigenlijk bang dat in plaats van participatiesamenleving... dat het eigenlijk is, zoek het maar uit samenleving. Nou, die, dat risico loop je als zeker boven de markt blijft hangen... wat uh, vanuit de regeringszijde met dit uh, begrip uh, wordt bedoeld. Daarom heb ik allereerst gevraagd aan de regering... van zet nou eens op een rijtje, wat bedoelen jullie precies mee? Hoe zien jullie dat ook in het kader van de decentralisaties? En als dan 2013 het jaar is dat het woord in de dikke vandaal is terechtgekomen... laat dan 2014 het jaar zijn... dat. En met elkaar over de concrete invulling praten. Meneer Ascher, hoe zou u het definiëren? Participatiesamenleving? Nou, volgens mij uh, is het ook in, in 2013 uh, een heel groot goed in Nederland... dat we de verzorgingstaat met elkaar hebben. Dat betekent dat als je ziek wordt of zonder baan komt te zitten... we hadden het er net over, mm -hmm. uh, dat de overheid er voor je is. Is daarmee de t... overheid voor de allerzwakste? Nee, dat is niet alleen de alleswak. het kan ons allemaal overkomen. U en ik kunnen ook ziek worden. Uh, we kunnen allemaal ons werk verliezen. Ja, maar goed, dat is, dan ben je er dus voor de als je in die allerzwakste positie terecht bent gekomen. Ja, dat is het kenmerk is dat je, als je aan het werk bent en gezond, dan, dan heb je op dat moment die verzorgingstaat niet nodig. Maar we weten, het kan ons allemaal overkomen. En dat hebben we met elkaar in Nederland opgebouwd in de loop der jaren. En dat is prachtig. Ja, maar goed, het maar is, is wel die, een begrip die, wat geïntroduceerd wordt nu in ja, een tijd dat we in een economische crisis zitten. Ja, omdat dat is dus niet het, voor niks. Nee, ook omdat dat niet alles is. Je leeft niet alleen in de verzorgingstaat. Mensen willen ook hun keuzes maken. En een van de voorbeelden die, die daarbij gelden... is dat als mensen het voor te kiezen hebben... ook als ze ouder worden... dat ze vaak liever zelfstandig blijven, thuis blijven. In plaats van dat ze zeggen... Nou, ik wil nu maximaal gebruik maken van een overheidsvoorziening... en een verzorgingshuis. Daar moet je ook rekening mee houden in de ontwikkelingen. En soms is het land al veel verder daarin dan de wetten of de regels of het denken dus bij de overheid. Dat is meegaan met de ontwikkelingen die er al zijn, meneer Slob. Wat mij betreft zou zo dus. altijd de verzorgingsstaat de kern moeten zijn... maar we hebben het net over die nieuwe wetwerk en zekerheid. Je moet wel blijven kijken, is het nog van deze tijd? Kun je dingen verder verbeteren? Ja, meneer Slob, mensen ja, het, kunnen best wel veel zelf. Het mooie is natuurlijk dat uh, minister Assi... ook weer het woord verzorgingsstaat in de mond neemt... maar dat ik liberalen dat woord niet meer hoor gebruiken. Die hebben het veel meer over zelfredzaamheid. Uh, dus je zult toch ergens elkaar moeten zien te vinden. Er gebeurt inderdaad heel veel goeds in, uh, in deze samenleving. Vorige week bijvoorbeeld in Soetermeer, 60e waar schuldhulpmaatjes is gestart. Dat is... Schuldhulpmaatjes. schuldhulpmaatjes. Ja, dat is een prachtig woord ook. Veel mooier dan een participatiesamenleving. Ja, en wordveut, dan kun je echt ja. punten scoren. Maar deze mensen scoren bij mij ook punten... omdat dat mensen zijn die gaan naast mensen... die in de schuldhulpverlening zijn terechtgekomen staan... zijn een soort buddy, een soort maatje... en proberen ze te helpen weer uit die ellende te komen. Maar dit soort organisaties, ik zie het aan Present... ik zie het aan Humanitas, ik zie op nog veel meer plekken zie ik dat gebeuren... die hebben soms ook nog wel wat overheidssteun nodig... om die vrijwilligers te kunnen werven. Ja. En dat moet een plekje krijgen straks. Straks ook, als we bijvoorbeeld over de nieuwe WMO praten. Sterker nog, dat soort initiatieven wordt niet altijd uh, ondersteund door gemeenten, maar soms zelfs tegengewerkt. Daar lazen we deze week ook nog een, uh, een rapport over. Hè? Dat, uh, een initiatief wordt eigenlijk alleen maar goed als het vanuit de gemeente zelf komt. Terwijl dit soort. Ja, nou, dus daarom noem ik het ook als voorbeeld. Dat dit, wel, heel heel heeft voorbeeld. ook een onderdeel voor de discussies straks. Uh, we zijn nu aan het praten over de nieuwe WMO. Maar die ondersteuning van die vrijwilligers daarin... Dat, dat, dat blijft ook nog hangen. En dan lopen we wel risico's... dat dat prachtige initiatieven zijn... waar mensen ook echt wel voor te activeren zijn in die mm -hmm. samenleving. Want mensen willen ook best wel wat voor anderen doen... Uh, uh, dat dat toch niet van de grond uh, gaat komen. En daar hebben overheid en samenleving elkaar dus nodig. Dan, vindt u ook, dan moet daar ook geld voor komen. Dan moet daar ook steun voor zijn. Zeker, dat moet ja. je dan ondersteunen. En dan komt daar een, een, een, een dynamiek op gang... die gewoon hartverwarmend is. Uh, mm -hmm. en dat wat... is dan de echte participatiesamenleving? Nou, ik, ik kan het met een voorbeeld uh, je... ondersteunen. Miljoenen Nederlanders hebben de zorg voor hele jonge kinderen. Of voor hun ouders of naasten. En die moeten dat combineren met hun werk. Ik ben nu aan het kijken met heel veel anderen. Of je dat niet wat makkelijker kan maken. Of als je iemand wil verzorgen in een, een moeilijke levensfase. Dat je dan een tijdje uh, vrij kan krijgen van je werk. Onbetaald. Maar wel wat makkelijker georganiseerd. Mm. Als je in die, in die waanzinnig drukke periode. Dat mensen voor hun kinderen zorgen. En werken. Als we dat makkelijker organiseren. Dan heb je een samenleving die niet gedwongen wordt te, tot een keuze... of ik werk of ik verzorg, maar die het combineert. En dat zullen we wel moeten doen in Nederland. Dus ik vind het juist inspirerend om te kijken hoe je wat mensen heel graag willen... waar ze een intrinsieke behoefte aan hebben... of waar ze mee geconfronteerd worden doordat er iemand ziek wordt... dat we dat nou eens makkelijker gaan maken vanuit de overheid... in plaats van lastiger. Kijk, maar hier gebeurt het... nu ja. wat ik wil. Ja. Ik wil dat deze discussie gevoerd wordt. Niet alleen op het niveau van Den Haag... maar wat mij betreft ook in het land. Omdat er zo ontzettend veel naar die gemeentes toe gaat... in de komende tijd. Dat heel veel mensen nog niet beseffen... Uh, uh, waar gemeentes ook geholpen moeten worden... om dat op een goede manier uit te voeren. En Dat is al ingewikkeld genoeg om het tussen rijk en gemeentes uh, eens te worden. Maar laten we die samenleving niet... Uh, vergeten, want daar gebeurt het uiteindelijk. En als deze discussie uh, in de komende tijd zo gevoerd gaat worden, de goede voorbeelden ook gebruikt worden om in nieuwe initiatieven aan te jagen, dan denk ik dat we 2014 op een hele mooie manier kunnen gaan gebruiken. Maar goed, dan hebben we toch nog wel een klein puntje. Uh, u zit wel in een coalitie met de VVD die daar misschien toch wel heel anders naar kijkt. Want dat is ook iets wat Slob zojuist signaleerde. VVD heeft het liever niet meer over de verzorgingstaat, heeft het liever over zelfredzaamheid. Krijgt u de VVD hierin mee, meneer Arsje? Nee, ik heb juist het gevoel dat het iets is wat, wat ons bindt. Uh, als je Mark Rutte onlangs in de Eerste Kamer... over ditzelfde, dezezelfde discussie hoorde, dan gaf hij ook aan... Ook in de toekomst is het cruciaal dat zo'n werkloosheidsverzekering... voor iedereen beschikbaar blijft. Dat we die verzorgingstaat overeind houden. Maar daar nou, zijn hij noemt het niet verzorgingstaat, hè? Maar dat daar zijn uw woorden. Zijn, en daar zijn liberalen soms beter in geweest dan de sociaaldemocraten. Uh, soms hebben mensen behoefte aan iets anders... wat niet in Den Haag bedacht is. En dus ik vind juist dat hier een, een kracht zit... van de goede kanten van de liberalen en van de sociaaldemocraten... om uh, de samenleving niet vorm te gaan geven vanuit Den Haag maar te zorgen dat je de zekerheid overeind houdt... die we allemaal nodig hebben. Mm -hmm. Dat kan ons allemaal overkomen. Maar dat je mensen ook de ruimte geeft om hun eigen leven in te richten. Ja, Meneer Slob, u zei zojuist... Uh, hier gebeurt nou wat ik wil. Deze discussie die wil ik lostrekken. Op welke manier zou dat moeten? Want wij doen dat nu hier. Maar het moet natuurlijk verder. Nou, het, moet het moet beginnen natuurlijk wel in de politiek. Want uh, het kabinet is met dit begrip gekomen. En het blijft nu wat hangen. Dus laten we met elkaar kijken of we die definiëring... ook wat scherper kunnen maken. En ook politieke tegenpolen soms elkaar ook uh, kunnen vinden uiteindelijk zal het in die samenleving zelf moeten gaan gebeuren. Uh, ik overweeg ook om uh, eens te kijken of een groot aantal van organisaties... een particulier initiatief ook eens een keer gewoon zelf ook aan het woord kunnen laten... dat zij eens vertellen wat ze doen. U gaat ze uitnodigen in de Tweede Kamer? Ja, uh, dat lijkt me in de Tweede Kamer mooi om te doen. Misschien ook wel gewoon in het land. Want uiteindelijk moeten wij ook uit van die vierkante meters van het Binnenhof af... en moeten we het land uh, ingaan. Uh, en dan kan er volgens mij wel iets heel moois gaan ontstaan. Uh, toekomstgericht. Uiteindelijk met het oog op die samenleving. We gaan een ruime discussie tegemoet. Dank voor uw komst hier naartoe. Lodewijk Ascher en Ari Slob. En eerder dit uur hoorden we ook Alexander Pechtold. Die zat samen met Kees Boman in Londen. Daarmee zijn we aan het eind van Troskamerbreed van deze week. Roelien Axel, Lisbeth Witteman en Jasper Stoorvogel deden de redactie. Ans Beetjens deed de techniek. Straks hier Argos. Daarna de Tros weer met In Bedrijf en de Autoshow. En wij zijn er volgende week weer. Van 11 tot 12 op Radio 1. Graag tot dan.